Het weer droog, vanochtend overwegend zonnig, vanmiddag lichte de bewolking, het wordt ongeveer 22 graden en er zat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen neemt de bewolking toe, in het westen kan wat regen vallen, de temperaturen lopen dan iets op. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen ze op de A1 richting Amsterdam, tussen Hoeveelaken en Eembruggen 5 kilometer. Tussen Blarikum en knooppunt Muidenberg 6 kilometer na een ongeluk. A2 Utrecht-Amsterdam tussen knooppunt Holendrecht en knooppunt Amstel 4. Op de A8 vanuit Zaandam voor knooppunt Koenplein 3. En vanuit Alkmaar op de A9 bij knooppunt Raasdorp 4 kilometer Op de ring A10 tussen de afrit Volendam en de Zeeburgertunnel 5 kilometer na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. A12 Utrecht-Den Haag tussen Zoetermeer en knooppunt Prinsklausplein 7. A20 Hoek van Holland-Gouda bij knooppunt Bregseplein 4 kilometer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 makes me wanna Ooh, let it go can't let this thing hold on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 So I must stay fast and fast, Gotta keep it high, keep it together If I want to get back. I'm gonna Zaterdagmiddag bij CFM Zandvoort. Jordan, Mary J. Blythe en Just Fine. 10 over 3. Welkom bij het Tweede Uur van Zandvoort op zaterdag. Voor Zandvoort en de regio. En wat gaan we om in uur twee doen, Albertje? Nou, uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus houdt u pen en papier bij de hand. Want wellicht zit er een evenement bij waarvan u zegt: hé, hey, daar wil ik graag heen. En er zijn natuurlijk in de komende tijd weer genoeg evenementen voor iedereen wat wil. Verder natuurlijk nog Zandvoorts nieuws in het kort, tussen de muziek door. Uh, verder hebben we nog, uh, de, hebt u voor mij nog de, goed, de uitslag van de Titi Nazen. Oh ja, de Titi Nazen. Ja, dat was een geweldig mooie uh, race-dag. Ik ben zelf niet zo'n motorfreak, maar als het in Asse verreden wordt, dan uh, wil ik het altijd wel even zien. Nou, de Tour de France is begonnen. Huh? Die zijn nu van luik naar luik. En de uh, eerst, eerste renner is al zoek. Waar is je dan? Ja, <die> is zoek. <lacht> dus uh, nee, de, to, het ene evenement begint Wimbledon. hebben we vanavond, morgenavond nog weer dat voetbal en dergelijke. Dus genoeg dingen uh, om naar te kijken, zeker van te genieten. Maar, Vooralsnog gaan wij lekker nog twee tweede uur in met Zandvoort op zaterdag. Met heerlijke zomerse muziek. Hier is Enrique Iglesias. Met... Bailamos. Oh, In Spaans wordt ook zin speten. Daar is hij dan. Dat we uh, morgen het EK winnen, denk je? Italië. Italië of Spanje. Het maakt me niet Anjaan, voor wie ben jij? Uh, ik ben voor Spanje. Dan ben ik voor Italië en dan zetten we een biertje. Oké, okay, nee, dat is een goed plan. Dan hebben we allebei mazzel. Maar wel lekker Spaanse muziek zo op de zaterdagmiddag bij CFM. Dat zeker. Spanje albertje. je Ja. Waar is de uh, chloé Stefan het over in dit plaatje? O, jay, mi canto. Oh jee, Kanto. Oh jee, ik ben aan het zingen. Oh jee, ik ben aan het zingen. <laughs> waar? Ja. Je kan mij alles wijs maken. Vrij vertaald dan weliswaar, maar daar komt het wel een beetje mee. Oh jee, ik ben oh, jee, ja, aan het zingen. Ja, oh, jee, hij is zo zingen. <laughs> Uh, de stranden moeten schoon blijven o, ja, want uh, vorige week is het gestart een geweldig initiatief echt, d vermeldenswaardig want de stranden moeten natuurlijk steeds schoner dan schoner, en daar moeten de strandbezoekers zelf aan mee gaan werken dat is het idee achter My Beach, een project dat komende week, uh, de afgelopen week van start is gegaan op een aantal Noordzeestranden strandpaviljoens gaan proberen om samen met het publiek de stranden schoon te houden in Zandvoort doen de strandpaviljoens uh, paal 69 en storm mee stichting de Noordzee begon vorig jaar in Noordwijk met het project My Beach en dat bleek al zo goed te werken dat meer strandpaviljoenhouders nu mee willen doen. Het streven is dat binnen 10 jaar de mentaliteit van de strandbezoekers zo veranderd is dat die zijn afval niet meer op het strand achterlaat. Stranden liggen nu vaak na een warme dag bezaaid met afval. Mensen denken nog steeds te veel dat de gemeente het wel zal opruimen. Ze hebben het idee dat ze hun afval netjes in de prullenbakken gooien, maar de praktijk is toch dat er veel achter blijft liggen dus mag geen de ruiter van stichting de Noordzee. Op de locaties krijgen bezoekers afvalzakjes mee of kunnen ze die in het paviljoen uit de display halen. Ook zijn de stranden te herkennen aan vlaggen en informatieborden. Verder worden de stukken strand uh, aangekleed met houten kliko's uh, om ook wat meer sfeer te creëren. De actie is afgelopen woensdag in Zandvoort bij paal 69 van start gegaan met een strand schoonmaakt door kinderen van de Hannieschaftschool. Schaftschool. Geweldig initiatief. En vrijdag 6 juli zal dat ook bij Storm plaatsvinden. Nou, ik heb uh, op uh, Zo'n website, www.vandaagzandvoort.nl, heb ik even een filmpje gezien van dat opruimen van het strand. En als je ziet wat ze op een relatief klein stukje strand toch allemaal nog weten te vinden, is zorgwekkend eigenlijk. Maar goed dat dit initiatief er is en ik hoop dat dat een goede vervolg krijgt. Dus hou het strand schoon. Hou het strand. En dit is zo'n verslaafd plaatje. Ja, dit is... Desesperado y mente una cosa nueva Soy el rey de la gente. Taka ta que -ta te gusta a ti mami, mami. Meer gehoord tussen 3 en 5 uur met Sjors van Dam. Dat was Takata. En daarachteraan deze van de Temptations Intrater Like a Lady Zo dadelijk de evenementenagenda voor de komende dagen is nog even een ander bericht, heeft het ook al met een evenement te maken of Ja, niet? deze even kort berichtje uh, Want uh, uh, dat gaat over de bibliotheek in Zandvoort Want om plaats te maken voor een nieuwe aanwens, organiseert Bibliotheek Duinrand in Zandvoort vanaf 2 juli een verkoop van afgeschreven boeken en tijdschriften Alles gaat weg voor een weggeefprijsje. De tafel met afgeschreven materialen wordt regel Aangevuld. Dus houd u van boeken, wees er snel bij, want dan kan u voor een uh, mooi prijsje wellicht uw favoriete boek op de kop tikken. Want wat geldt, op is op. Oké, okay, dus wees er snel bij. Zo dadelijk de evenementagenda voor de komende dagen. Wat kan je allemaal in Sanford gaan doen? En dat is weer heel wat hoor. Dus houd de radio op CFM Sanford, dan hoor je alles. Weer een plaatje uit de Eurobreakdown. De Babysitter Circus is hier. So Stress on my left Gotta handle the finesse And no stress would be best Yeah it's all just For the best In which case I'll replace baby girl With the next Child I never gave up on you You never gave up on me But time turned tricks And did no favors to we yeah. Yeah. the time and tide Tried to blind our eyes But they'll never catch us Cause we are acclimatized No Our demise is not finalized Cause the sign is now, I feel the time is right So say?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 De een leuk hit uit de Euro Breakdown van dit moment. De Babysitter Circus, hoor je bij CFM Zalvoort. En Everything can Be Alright. Hoe kwamen ze op al die namen hè, van nee, de groepen? Dat weet ik, ik weet toevallig. Oh, goed, dan weet je het dat van. weet Dat ik toevallig, want dat is, dat is echt waar. Dit waren een aantal jongens, een aantal muzikanten. Die moesten s'avonds op de kinderen passen, want de dames gingen een avondje uit. En toen zijn ze gaan zitten jammen terwijl ze op de kinderen passen. En toen is dit nummer ontstaan. Kijk, kijk, kijk. Ja, ja, de ja Jij luistert vaak naar de naar zeker. Ja, ik luister heel vaak naar de <laughs> Euro Breakdown op vrijdag tussen 3 en 5, gepresenteerd door onze collega George van Dam. En zo blijf je bij. Doe je goed. CFM voor Zandvoort en de regio. Inmiddels half 4 geweest, tijd voor de evenementagenda. Wat kunnen we, Albert-Jan, de komende dagen allemaal gaan doen? Nou, ik, uh, morgen laat ik u even in zoverre met rust. Uh, allereerst gaan we allemaal morgen om half 10 voor de televisie zitten. Want dan weet jij niet wat er gebeurt natuurlijk. Uh, nee. Nee, want morgen om half tien. En wellicht dat de landing ongeveer om tien uur is gepland. Onze, onze enige Nederlandse astronaut op dit moment. Die komt weer terug naar, naar de aarde. Kijk, kijk, kijk. En dat wordt morgenochtend rechtstreeks op de televisie uitgezonden. En die uitzending begint morgenochtend om half tien. Nou, en ook voor onze gasten die momenteel in Zandvoort verblijven. Morgen is er een heerlijk race dagje op het circuitpark Zandvoort. Want dan is er de DNTR sponsordag. En dat is een heel laagdrempelig race evenement. Dus dan kan u zo even heen lopen. Gewoon even lekker kijken en uh, genieten van het racegeweld op het circuitpark Zandvoort. Het duurt de hele dag. Dus laagdrempelig. Lekker kijken naar racende Volvo's en noemt u maar op. En natuurlijk morgenavond hè, voor degene die de, de, de spanning te groot wordt. Die gaat natuurlijk het dorp in. Om de finale van het EK 2012 te volgen. Spanje tegen Italië. Jij bent voor Spanje. Ik ben voor Italië. Maakt dus, niet uit. We winnen in ieder geval een biertje. Dat Daar ik. gaat het om. Dus uh, ga dan in het rood of in het blauw uh, uh, uh, ja, dat zal wel rood en blauw worden morgenavond. En uh, ga dan gezellig het uh, dorp in en ga gezellig met de hele groep uh, voetballiefhebbers kijken naar deze finale. En dan kan je lekker ontspannen naar kijken, een biertje erbij drinken, want Nederland heeft er toch niks meer te zoeken. Dus gelukkig niet, hè? Helemaal vind... lekker relaxed. Goed, dus morgen een uh, leuke uh, afwisselende dag, maar vergeet niet morgen om half tien de televisie aan te zetten, want dan is de landing van uh, onze astronaut live te volgen. Dan gaan we naar 3 juli. Ja, daar mag jij niet heen, want dan is er een Ambo-feestmiddag in de krocht en dat begint om half. 3. En dan hebben we op 4 juli in de muziekpaviljoen Samba Tula, En dat is van 7 tot 9 uur. En dan voor de kinderen onder ons een heel leuk evenement. Indianendorpen in de Duinen. Dat is een, zee, een zomerfeest op 7 juli. En dat, is, dat wordt georganiseerd op Piep Kostverloren park en dat is van 2 tot 5. Schrijf het op opa's en oma's, ouders. En ga met uw kinderen naar de Indianendorpen in de Duinen. Het zomerfeest van Piep Kostverloren park uh, van 2 tot 5 op 7. 7 juli. Dan gaan we naar de 8e. Dan hebben we wederom een uh, optreden in het muziekpaviljoen van Anstuin en Peter Marnier. En dat is van 1 tot 4 uur. Ook in het muziekpaviljoen op 11 juli de Erika Kapel. En dat is van 7 tot 9 uur. En dan, ja, het grote salsa festival op de 14e. En uh, dat is een gratis live muziek op podia in het centrum. Op vier verschillende podia in het dorpscentrum van Zandvoort aan Zee En vanaf 7 uur die dag uh, plaats van diverse salsa bands die hun spoor in de Latin ruim ruimschoots hebben verdiend. Van traditionele Cubaans tot het opzwepende Salsa Dura zullen, zullen te horen zijn tijdens deze editie van het muziekfestival Zandvoort. Tevens zijn er gratis workshops en demonstraties van de Haarlemse Salsa dansschool Salsa Motion. Zaterdag 14 juli het grote muziekfestival in Zandvoort op vier verschillende podia. Heerlijk genieten van Salsa muziek en het begint allemaal om 7 uur. Dan gaan we naar de vijftiende, ja het is dan al twee, twee dagen aan de gang eigenlijk, dan hebben we natuurlijk de Masters of Formula 3 op het circuitpark Zandvoort. Daaraan voorafgaand heb je natuurlijk op donderdag 12 juli al een heel programma. De vrijdag de 13e ook een heel groot programma. Zaterdag een programma en zondag programma. Dus vier dagen RTL, GP, Masters of Formula 3. Met als, natuurlijk het hoog, de hoogtepunt de Formula 3 race op de zondag. En die uh, begint om half twee. Maar die dagen daarvoor is er ook al veel activiteit uh, op het circuit. En Dennis van der Laar zal, uh, zal, zal ook meedoen met een Brits topteam. Dus Dennis van der Laar doet ook mee. Dus we hebben ook een Nederlandse vertegenwoordiger daarin. Dat allemaal met het hoogtepunt op de 15e juli de Master of Formula 3. Dan ook op de 15e Classic concerts van Dingsteek Kwartet. Protestantse Kerk aanvang 3 uur. Classic concerts de 15e van Dingsteek Kwartet. Protestantse Kerk. En dat begint om 3 uur. En dan tot slot 18e onze enige eigen, eigen jazz medewerker van het jazzteam. Adam spoor. Dan treedt Adam spoor op met zijn Spoor 5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 Het is moeilijk bescheiden te blijven. Wanneer je zo goed bent als ik, zo stoer, zo stoer, zo charmant en zo aardig, hoe even mee. Carrière Zoals houden de gooien Krabé En dat is voor een Dan weer mazzel Zo hou ik ze Uit de ween Als ik mijn talent Zou benutten Dan was ik De top of de bill Hoewel het Gewoon is dan krijg je Kapzonen en dat is nou net wat ik niet wil. Ja, de kwaliteit uh, liet wat te wezen over, maar ik vond het wel een plaatje om een keer te draaien. Hoe kom je erop? Nou, ik zat uh, van de wijk op het werk. Ik was keihard aan het werk. En in een keer dacht ik bij mezelf, het is moeilijk bescheiden te blijven. Ja. <laughs> Voor zo'n harde werker als jij, dat ja, ja, je hoort Peter Blanker op de zijn radio. Wat lekker hè, gewoon. Oh. Hier is Vitesse en Rosalyn. Aankomstig Jorden, Vitesse en Rosalind. Rosalind. Ja, ja. Heel mooi. Nou, A je zei het al in de evenementenagenda: het Salsa Festival gaat er aankomen. Ja, en dat is op 14 juli aanstaande. En nogmaals, het is op vier verschillende podia in het dorpscentrum. En uh, op het Dorpsplein bijvoorbeeld heb je Septepto, Septepto Trio Los Dos. Dat is dus een, een zevenmans formatie. Kerkplein Son Candela. Son Candela. Ja, ja. Uh, Midden Halterstraat Gerard Rosales y la crisis. De, de crisis, ja, ja, kan, ja. Dat kan helemaal, ik ja. toepassen. En aan de kop van de Halterstraat Arche Cubana. Dus uh, zowel Cubaanse muziek als salsa muziek zal, uh, zal uw oren strelen. Lekker hoor, die salsa muziek. 14 juli allemaal in Zand. Het muziekfestival. Kijk, Kijk, 7 uur. Lekker lekker. 14 juli. Salsa in Salford En wij gaan over Salsa draaien op de radio. Hier is Celia Cruz. En un mar espeso y ancho, más ancho que el universo, voy a construir un barco para que navega el sueño. Eh. en el un universo negro, como le van puro oscuro, construir de blanco nuestro amor para el futuro. En una noche cerrada voy a detener. Que nuestro amor dat Samor a la bandera desde una montaña alta, alta como las estrellas voy a gritar que te quiero para que el mundo lo sepa que somos un we y aunque nadie nos entienda por nuestro amor viviremos en un universo negro como zijn niet bang. We zullen niet blanco nuestro amor para el futuro. Una noche Het festival zal op 14 juli aanstaan. Je hoorde Silvia Cruz samen met Mark Anthony. Een lekkere salse muziek op de zaterdagmiddag bij CFM. Een versoeplaar nu speciaal voor Ralf. Is deze? Hier is de Black Eyed Peace.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 Like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 Radio. joh, de Black Eyed Peas en Meet Me Help Me. En daarmee is het uh, alweer uh, ruim 10 minuten voor 4 uur geworden. Betekent dat we nog uh, twee korte berichten voor je hebben en dan alweer uh, opgaan naar het nieuws en weer voor vier uur. Zo'n beetje, het Ja, allereerst uh, de, de motorliefhebbers uh, onder de luisteraars. Uh, ik had nog even gezegd, want uh, vandaag was de TT uh, in Assen uh, verreden. En ik zou die uitslag nog even meedelen. Uh, op de derde plaats is Dovizioso geëindigd. En op de tweede plaats Pedrozo. Dani, Pedrozo en op 1, wie had het anders verwacht? Casey Stoner. En als u vraagt van waar van Valentino Rossi, want die was nog altijd zo dominant in die, re, in die klasse aanwezig. Die werd dertiende. e Want sinds hij uh, geswitcht is naar Ducati, uh, heeft hij uh, ja, met wisselende uh, resultaten te maken. Dan ook even voor de honkballiefhebbers. Uh, hij staat er weer aan te komen, de Haarlemse Honkbalweek. En die begint op 13 juli om 2 uur met de wedstrijd Japan tegen Chin Chinese Taipei. En duurt tot de 22 juli. Dus van 13 juli tot met 22 juli, de Haarlemse Honkbalweek. We hebben twee verslaggevers daar rondlopen: Job van Es en Willem van Densen. En uh, indien mogelijk gaan we dat integreren in de live reportages, uh, zodat ze live in de uitzending kunnen komen. Dat wat betreft de sport, nou ja, voetbal, morgenavond. He, we hebben nog geen Italiaanse muziek gedraaid, hoor nee, Jan. Dus wel, wel Spaans, maar niet. Bij deze gaan we dat even corrigeren. Anders denk je dat we allemaal voor Spanje zijn. Maar Italië die mag ook best winnen hoor. Daarom deze plaats. MUZIEK Quei momenti fra di noi Insta che i ditoni e Da computer chinan rep Zullen we morgenavond gaan zien, hè? wordt dat Spanje of wordt dat Italië? Het maakt morgenavond vanaf kwart voor negen op televisie natuurlijk. Het maakt mij niets uit. Het maakt je geen bal uit. Ja. uit zeg, het, geen pilot. Maar. maar die bal hebben ze wel nodig, hoor, anders voetbal is zo rottig hè? natuurlijk. Zo dadelijk een derde laatste van Zandvoort op zaterdag met heel veel lekkere muziek en informatie. En dit is de laatste voor vier uur. People come on, do me tight. Shake up my hands like a dime.